Ja, het blijft een geweldig nummer. Zie je die grijs op mijn gezicht? Ja. Heerlijk hè? Wat is toch met dit nummer? Ja, een beetje wat raads boven mijn lip, maar voor de rest een leuke grijs, toch? Een hele brede grijs. Joh, de Carly Simon en Joris Elveen op de Salvoortse Radio bij Sandvoort op Zaterdag. En we gaan weer snel over naar Joop van Es. Het slot van de heer zelf Joop, gaat het nog steeds zo lekker met de heren van Es. Het staat nog steeds lekker. Uh, 0-2, heel mooi. Uh, en dat is uh, natuurlijk een uh, hele grote verdienst. Van Es. Ook omdat nu de laatste man, uh, een vrij lange jongen, die uh, is geblesseerd af. Heeft hij af moeten haken. En daar uh, lopen de drie mensen. Is het is warm. Ja, elk moment kan de eerste zelf aflopen zijn. En dat, uh, ja, dus, ze lopen wel warm. Maar dat zal straks was na, dit, na de rust, denk ik, ingevallen worden.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 Uh, uh, dat is Rob Dekker, een oud van Lisse, dat is natuurlijk hoofdklasse, en die speelt nu na, na jaar van zijn carrière, speelt hij bij DVV-jaar, dus ook aanvoerder, tegen op dit moment laatste man. Paul ben naar voren gespeeld, bij de hoek van, van Zandvoort, en dat wordt niet afgepakt door Stijn Stobbelaar, helemaal. Helemaal goed, Stobbelaar, speelt Michel de Haan je kopt die bal en die gaat via het hoofd van de tegenstander over de zijlijn op het tweede veld. Dus het weer heel even voordat die bal terug gaat komen. Hoewel dat toch gespeeld wordt. We denken dat die spelers even die bal aan de schop geven. Deze ja, dan komt hij dan eindelijk. van mag gaan gooien. Een beetje op de middenlijn. En met uh, de wind. Toch wel vrij veel wind hier eigenlijk uh, schuin voor. Dus deze jaar is de wind schuin achter. En dat, uh, ja, misschien heeft het ermee te maken. Ik weet het niet. Maar voorlopig zandvoort nog steeds natuurlijk op die 0-2.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 En de speler in kwestie lood zegt, heeft het ondertussen zelf administratie gedaan om die gele kaart. Ik denk toch dat hij verkoper is. Eh, uh, Peter Koper. Ik denk dat hij uh, een gele kaart te pakken heeft gekregen. En die is genoteerd. En het spel kan weer hervat worden. met een vijf schop ter hoogte van een 15 meter of 16 meter gebied van SV Zandvoort.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 En de bal is ondertussen terug. kan die corner eindelijk genomen gaan worden. En dat zal misschien wel het laatste watertijd van deze eerste helft zijn. Tenminste, dat vermoed ik. Want de die speelt nu al een minuut of zes in uh, ja, extra tijd. En dat vind ik wel heel erg veel. Gaat hij wel komen? Hoge bal. Voor het doel. Smit. Helemaal klein vast. rond gedaan. En helemaal rustig. Zelf kijken wat hij nu weer gaat doen. Waarschijnlijk zal hij hem gaan gooien. Want gooit, die jongen gooit gewoon verder dan de middenlijn. Dat is ongelooflijk. Het is niet om te groot, Menneke. Maar hij gaat zelfs bij de middelen. Maar ondertussen, DVVA overgenomen. Verzond voor de linkerkant van het veld. Goed voorzet. Gestopt door Max Aardenwerk. Nee, snij, nee, stobbelaar. Stobbelaar. Verre bal. Een slechte bal. Een slechte paas. Want uh, DVVA kan hem zomaar wegkopen. Dat is wel Aardewerk. Aardenwerk. Helemaal aan de andere kant van het veld. Patrick van der Oort. Die zojuist die hele mooie voorzet gaf, Die hij eigenlijk niemand verwachtte. En hij is snel. Hij is heel snel. Gaat die bal voorkomen. Dat is helemaal niemand verzond met in de buurt. Keeper kan hem heel makkelijk oppakken. En DVVVA kan, uh, dit, uh, oké. Okay.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 We, weten we het al? Weet weet we het het al? Het al? Ik, ik weet hem. Dat is Enrique Iglesias is in ieder geval. Dat weet ik wel. Zo, maar ik weet Lamos. alleen even de titel niet. Bij Lamos. Ja. Nee, dat weet ik gewoon even niet. Maar, maar ik, ik weet, ik weet wel dat het, het Enrique Iglesias en Christina Aguilera. Oké. Okay, okay, ja, zo en, zo en, gaat het ongeveer. Zo gaat het ongeveer. Zaterdag 29 januari vanaf 8 uur. Dus ik zou zeggen, stel een team samen en versla het team van ZFM Zandvoort. De winnaar van vorig jaar. U kunt zich inschrijven uiteraard in het Café 4. Aan de Halterstraat 32 in Zandvoort. 29.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 Wel okay, nou dat... succes erop. Oké. Okay. De... <laughs> nou, ik was uh, topkun uh, van de week aan het kijken. Ik had die film nog nooit gezien. He. Iedereen heeft hem al honderd keer gezien. Ja, maar ja, ik kunnen. heb hem helemaal nog nooit gezien. En daar kwam dit plaatje oh, langs. Oh, joh, joh, joh. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Trying hard not to show it down on my knees.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 Dat Maroon 5 op de Zalvoorts Radio met de single misery. We gaan weer snel over naar Amsterdam, naar Joop Fres. Ja, waar het ondertussen is, begint te miseren eigenlijk. Dat is een fysiële smerige motregen, weet je wel. Dus hetzelfde wordt wat het gladder. En dat kan je ook zien, en de paarsers komen minder goed aan. Zalvoorts staat ook wat meer onderdruk dan in de eerste helft, logisch.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 De scheidsrechter laat doorspelen tot het spel stil ligt en dan krijgt hij alsnog die gele kaart en helemaal terecht. Hij krijgt nog en goed, uh, hij luistert naar met die het DVVA mag gaan ingooien als administratie klaar is. Is ondertussen gebeurd. Per inworp richting het 16-meter gebied van Zandvoort. Er staan daar drie verdedigers tegen twee aanvallers. Een diepe paas, maar u diepe paas trouwens. En het is daar uh, met alle mogelijke moeite is het daar uh, Zandvoort dat kan verdedigen ten koste van een corner voor het DVVA.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 Dat geeft in die diepte pas. Nee, nog niet. Het wordt daar heel erg lastig gezeten van achteraf. En dan mag blijkbaar van de scheidsrechter. Ja, als de bal gaat over de zijlijn. Zandvoet mag gaan gooien. Zandvoet mag gooien. Zo op de helft van uh, DVVA. Zeg maar een metertje of uh, 10, 15 vanaf het 16 meter gebied. En weer Mol in de voeten. Mol terug naar Patrick van der Oort. Van der Oort probeert aan een man te passeren. Dan probeert hij de hele wedstrijd al. Maar die jongen is gewoon ontzettend snel. En die kijkt ook erg goed. Maar nog steeds is best, uh, uh, Van der Oort in bal. Dus, dus nu Mol weer. Mol. Uh, ook heel erg moeilijk. Wordt daar neergelegd. Nee, macht van de scheidsrechter. DVVA kan gaan overnemen. Heel snel schakelen. En daar is het geluk, uh, gelukkig voor Zand, voor Pitt, uh, kopen die de bal kan afpakken. Pitt, kopen naar Max Aardewijk. Aardewijk terug naar Kopen. Uh, en op de helft van en uh, Dat is een hele slechte paas van Kopen. Die gaat zomaar in de voeten van een verdediger van DVVA. En die speelt hem heel snel naar voren toe. Uh, daar is het Bas Lemmers, die kan ingrijpen. Lemmers speelt wel naar voren toe. Daar iemand van DVVA. Nou, uiteraard want Zandvoort staat een beetje te slapen op dit moment. En dat is een vrije aanval. Gaat, uh, van de oor, probeert hij die bal af te pakken. Lukt niet. De man is er langs. Het heeft hij dus de, de snelle man tegenover zich. En dat, uh, daar gaat een overtreding komen? Nee. Het is een achterbal. Simpel een achterbal. Uh, Zandvoort uh, mag die gaan nemen, uiteraard. George Smits zal dat gaan doen. Even kijken op de pook. We hebben gespeeld bijna 25 minuten. Standard van C is 0 voordeel voor Zandvoort. En we hebben nog, nog een minuut of twintig gaan om dat zo te houden. Oké, okay, dankjewel uh, Jop Fres. En uh, zo dadelijk uiteraard meer over uh, deze wedstrijd. Was het alweer het uh, tweede uur? Dat zit er alweer op. Het vliegt voorbij. Zo dadelijk zijn we er nog een uur lang uiteraard met voetbal en uh, andere uh, leuke nieuwtjes. En de verzoekjes, hè? En de verzoekjes, nee, verzoekjes natuurlijk. Verzoekjes. Ja, die gaan we niet vergeten. En is er één van? Dat is de Springfield. Wie heeft deze aangevraagd? Dan? Ik niet. Jij, jij niet, ik ook niets. Jij Marius ook niets? Nou, dan weten we het ook niet. We gaan wel gewoon luisteren naar deze plaats. Maar hij weet het wel. Oké, okay, dan is het goed. When I said I needed you, you said you would always stay, it wasn't me who changed but you.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 De maatregelen moeten de crisis in Tunesië bezweren. Gisteren vluchtte president Ben Ali naar Saoedi-Arabië na weken van protesten. Binnen 60 dagen worden de presidentsverkiezingen gehouden. Intussen is het uitgaansverbod in de hoofdstad Tunis opgeheven en is de luchthaven weer open. Toch is het in sommige wijken nog onrustig. Militairen patrouilleren in de straten om de orde te handhaven en plunderaars af te schrikken. In een gevangenis in de Tunesische badplaats Monastier... zijn bij een brand zeker 42 gevangenen om het leven gekomen. Dat melden ziekenhuisbronnen. Het vuur zou zijn begonnen toen een gevangene zijn matras in brand stak. In de chaos probeerden veel gevangenen te ontsnappen. Sommige slachtoffers zijn omgekomen in de brand... maar er vielen waarschijnlijk ook doden doordat het gevangenispersoneel schoot op vluchtende mensen. De kans dat GroenLinks instemt met een nieuwe missie naar Afghanistan is flink geslonken, nu de partijraad in Utrecht met een grote meerderheid tegen heeft gestemd. Toch wil fractieleider SAP pas een besluit nemen over steun nadat het kabinet meer details over de missie heeft gegeven. Het kabinet heeft voor een kamermeerderheid niet alleen de steun nodig van GroenLinks, maar ook van D66 en de ChristenUnie. De export van Nederlandse muziek is voor het vijfde jaar